Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een strand in de buurt van New York is een vrouw zwaar gewond geraakt door een aanval van een haai. Het is waarschijnlijk voor het eerst sinds de jaren 50 dat iemand zwaar gewond raakte door een haai aanval in de buurt van de Amerikaanse stad. Volgens de politie is de situatie van de vrouw kritiek, maar wel stabiel. De afgelopen jaren worden er steeds meer haaien gezien in de buurt van New York. Het leidt ook tot meer aanvallen, maar meestal zijn de verwondingen niet ernstig. De volledige namen van alle 10.000 politieagenten en medewerkers van de Noord-Ise politie zijn uitgelekt. Tussen de gegevens stonden ook de functies en werklocaties van de agenten. De politie kreeg een openbaar informatieverzoek om een lijst te maken van het aantal werkzame mensen en hun functie. Door een fout van de politie werden de persoonlijke gegevens meegestuurd in het bestand. De politie politiebond vreest nu dat kwaadwillenden de informatie gaan misbruiken.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 De Duitse vrouw, die zegt te zijn ontvoerd, gemarteld en verkracht door haar man, heeft dit mogelijk verzonnen. Dat zegt de aanklager die de zaak onderzoekt. Er is geen bewijs gevonden dat de man haar iets heeft aangedaan. De vrouw werd gisteren kaal en onder voet gevonden, maar volgens het onderzoek komt dat door een auto-immuunziekte. Het weer, vannacht is het zo'n 12 graden met op sommige plekken regen. De komende dag is het droog en schijnt geregeld de zon. tot 20 tot 22 graden. Dit was het nws Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zom, Zee. Zandvoort, De zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 You can easily get all your life away Second after second and a day by day You play the game or you walk away It's a new time on a blue date And a cool dealer life for me And it's so good I know that the states are the stars of the soldiers Just. I know That's that the cops are weapons of war The diamonds Ain't money for this art But that's not the shape of my heart That's not the shape Shape of my heart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 I'm Het van zon.